Ik wil de Billah in Het Stad, de Bismillah in de Stad, de Bismillah de Stad, wa de de hel of het paradijs, wat kies jij? En omdat je het antwoord toch al invult, is het natuurlijk belangrijk om te weten waar jij wens naartoe te gaan. Want af en toe hebben we het gevoel dat mensen maar schreeuwen, paradijs. Dan vraag je hem iets erover en wallahi, weinig kunnen je daar iets nuttigs over zeggen of vertellen. We gaan proberen de komende minuten een kleine, kleine beschrijving of omschrijving te geven. Zodat je in ieder geval wel weet, voor een keer als je het antwoord geeft, waarvoor je hebt gekozen. Het belangrijkste is te weten waar je mee te maken hebt. De helft op het paradijs, wat kies jij? Wees daarom onder degenen die daarvoor kiezen om tot de gelukzaligen te behoren. Die hebben gekozen voor het paradijs en werken en handelen naar. ...de voorschriften van Allah en zijn, voorschriften, en zijn boodschappen. Deze laatste groep, deze groep die daadwerkelijk kiest voor het paradijs... ...en daarna handelt, zich er op de weg gaat inzetten daarvoor... ...voor deze groep... ...die zullen zelfs gelukzaligheid in het dunya al meemaken. Het geluk komt hun in dunya al tegenmoet. En vooral hun laatste momenten, zoals de imam Ahmed in zijn moesnet vermeldt... ...komen tekenen van geluk van het paradijs al naar voren. Wanneer een gelovige op sterf ligt, zegt hij, dalen verlichte engelen op hem neer met parfums en lijkwades. Ze gaan dicht bij hem zitten. En dan komt de engel des doods. Dus eerst komen de engelen, de mooie engelen, de goedruikende engelen, met, met lijkwades en parfums en gaan om je heen. Op dat moment komt... Melekele binnen. Melekele komt later. Momentje later. Hij komt binnen en komt dichter bij je. Engels doods Die gaat dicht bij je hoofd zitten. En die zal dan zeggen. Wanneer jij behoort tot de mensen van het paradijs. Op dat moment zal die al zeggen. Ja, je O goede ziel. ...voor de vergiffenis van Allah en zijn tevredenheid. Kom uit dat lichaam, want Allah is tevreden over jou... ...en heeft je vergeven en zal je vergeven. Het komt als een druppel uit het lichaam. Die ziel, die nets, komt als een druppel uit het lichaam. Dan overhandigt Melk en Moot het aan die andere engelen. Die goedruikende engelen. Die zullen vanaf dat moment zo snel mogelijk ermee stijgen met die ziel. Zo snel mogelijk zullen zij... Naar de Heer willen. Naar Allah. En telkens bij de eerste hemel. Wordt er gevraagd. Oh. Engelen. Wie is die goede ziel daar. Die jullie bij je hebben. Die goed ruikende ziel. Wie is dat. Dan wordt er gezegd. Dit is Fulain. Die en die. Zoon van die. Of dochter van die. Op dat moment. Wordt de toestemming gegeven. En wordt je overgenomen. En wordt je doorgebracht. En wordt je doorgebracht. Totdat je boven bij Allah. Komt. Op dat moment. Dan. ...zal Allah uiteindelijk vragen... ...wanneer zij met dat ziel voor hem staan. Wie is dit? Dan wordt er gezegd, die is de zoon van die en die. Allah azawajal, die zal dan op dat moment opdracht geven. Schrijf zijn naam op en breng hem terug naar de aarde... ...tot de dag des opstanding. Hij zal dan de vragen goed beantwoorden. Vanaf dat moment wordt je opgeschreven, genoteerd... ...je bent binnen, breng hem maar terug... Dan word je teruggeplaatst, omdat er namelijk nog iets op je wacht. Tenminste, voor een bepaalde groep, voor de shohada en de martelaren, die ontkomen dat. Ontkomen dat. Dan wachten er namelijk nog vragen op je. En die vragen die je ieder zal krijgen, de vragen van het graf. Waar velen van ons de vragen, de antwoorden die deze weten in de dunya laat staan in het graf. Je zult die vragen krijgen, maar dan zul jij die vragen goed beantwoorden wanneer je behoort tot de mensen van het paradijs. Allah zo zo zal roepen, mijn dienaren, mijn dienaar heeft dat juist gezegd, heeft de juiste antwoorden gegeven. Bekleed zijn plaats in het paradijs, maak zijn plaats alvast klaar in het paradijs. Geef hem kleding van het paradijs en open voor hem een poort of een luik en laat hem zijn blik zien in het paradijs. Vanaf dat moment begint jouw genieting in het graf en zie jij je plek al in het paradijs. En zo zul je, nadat iedereen, nadat van iedereen bekend is geworden, wat zijn eindbestemming is, daarna dus na het graf op de dag des oordeels? nadat iedereen bekend is geworden dat zijn de mensen van de hel en de mensen van het paradijs, zul jij richting het paradijs worden begeleid zul jij groep voor groep het paradijs binnentreden, zul jij eerst met de volledige groep achter voor, voor het paradijs staan voor de poorten van het paradijs de poorten die acht zijn zul jij, achter wie? achter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staan en de de al alle andere profeten en vrome voorgangers en metgezellen en shuhada en noem maar op zul jij met de hele groep erachter staan achter die poorten want vanaf dat moment worden er groepen binnengeroepen, van elke poort wordt er wel iemand binnengeroepen en dan zal je naam misschien worden geroepen uit de poort van de Siaan omdat jij goed vastte. dan zal je naam worden geroepen uit de poort van de salaat, omdat jij telkens je salaat goed verrichtte op tijd en in de moskee en je inzet op de salaat met le Rocheur en alles je salaat goed onderhield je de poorten van de van, van, van ...van het paradijs, van de salaat, zou jij geroepen worden. De ander wordt uit de poort van de jihad geroepen. De ander wordt de, uit de poort van de Zekheid en de sadapa geroepen. Verschillende poorten. En zo zullen er mensen zijn... Ze zullen er mensen zijn die uit verschillende poorten worden geroepen. Kom maar via deze poort naar binnen. De andere poort, kom maar via deze poort naar binnen. En zo zullen er ook mensen zijn zoals Abu Bakr, de sadeer, radiyallahu anh, die uit alle poorten worden geroepen. De poort van de salat, van de jihad, van de Sadaqa. al datgene, dat blonken die mensen uit. Dat blonk zo, zo Abu Bakr, radiyallahu anh, uit. En zo zijn er ook mensen... Tot de dag des orde zullen mensen blijven die inderdaad ook uit meerdere, door meerdere poorten worden geroepen. En dan zullen zij via verschillende poorten naar binnen komen. Je zult je eerste stap zetten in het paradijs. De eerste stap zul jij zetten in het paradijs. En imam Ahmed die werd, gevraagd, die werd eens gevraagd, oh imam, wanneer vindt een mens nou daadwerkelijk rust? Deze doen je met alles. Je, je gaat praktiseren, je vindt bijna geen rust. Je gaat uh, niet praktiseren, geen uh, studeren, je vindt geen rust. Je gaat trouwen, vind je geen rust. Je gaat, uh, weet ik, overal vind jij bijna niet je, je ware rust. En dan imam Ahmed antwoord daarover. De mens zal pas zijn rust vinden bij zijn eerste stap in het paradijs. Allah hoopt. Dus je eerste stap vanaf dat moment weet jij namelijk, ik ben binnen. En dan is het ook echt letterlijk, ik ben binnen. Dan ben je dus daadwerkelijk binnen in het paradijs. En dan weet je, dan is er niks anders voor jou weggelegd als genieting, als eeuwige gelukzaling. Men zal zijn ogen uitkijken. Vanaf je eerste stap zul jij versteld staan. Vanaf je eerste stap zie jij dingen die jij niet kunt omschrijven. Waarbij je nooit hebt, die je nog nooit hebt kunnen bedenken. Of heb je kunnen zien, of zelfs van hebt kunnen dromen. Wa idara eit, tamara eit, wa en men zal ze ook kijken. En als je rondkijkt. Waar je daar aan eet, Dan zul je een geweldige. En genieting. Van een koninkrijk zien. in madraten naim. Je herkent stralende gelukzalige gezichten. Al die gezichten. Op het moment dat ze binnenkomen. één gelukzaligheid. Stralig glimlachen. Want je ziet iets. Wat je, waar je alleen maar van. Zelfs in je droom. ...niet heb kunnen omschrijven. De profeet alayhi wa sallam, zegt... ...in de hadith die het tjermied heeft leven: ...wie het paradijs zal binnentreden... ...zal in staat van geluk verkeren... ...en zal nooit, nooit ongeluk kennen... ...en zal eeuwig bestaan... ...en nooit meer stil. Geen dood meer. Vanaf dat moment, eeuwige leven. Hoe je gelukkig je ook hier bent... ...je weet dat melk en op je te wachten staat... Hoe gelukkig je ook bent, of je nou 70, 80 of 100, uiteindelijk heb je een afspraak. Een afspraak waar alleen Melk el Moed weet wanneer die is en jij niet. Bij binnenkomst word je verwelkomd met de groet van de, van de islam. Zoals je eerder hoorde, was de groet van de jahannem. La marhaban bikum, wees niet welkom. De groet van de islam is Assalamu alaikum. Assalamu alaikum zal weer worden geroepen op dat moment dat jij binnentreedt. Assalamu alaikum wat wij dus ook hier naar elkaar dienen te, te, te zeggen. Waar wij elkaar mee moeten groeten. Zodat wij, zodat wij ook in het paradijs daarmee worden gegroet. Het paradijs, geliefde broeders en zusters. En dan zie je zaken die je dus nog, die geen oog eerder heeft gezien. Die geen oog eerder heeft mogen aanhoren. En die in ieder verbeelding te boven gaat. ra'at, khatar ala qalbi Luister wat hier wordt omschreven. Wat geen oog ooit heeft mogen zien, waar dan ook. En kom niet met MTV Crips of weet ik veel, daar heb je gekke dingen gezien of zo. Zelfs daar, wallah al adim, het kan niet tippen, dus rotzooi. ...vergeleken met datgene wat in het paradijs voor je klaar staat. Want zoals ik ook al zeg... ...dat wat je, op je, wat je daar ziet... ...welke paleizen, welke auto's... ...welke BMW's, welke villa's... ...welke gekke ideeën en technologie... ...uiteindelijk is het gemaakt door een mens. Uiteindelijk is het ontworpen door een mens. Maar het paradijs... ...het paradijs wat daar is klaargemaakt... ...wat daar is gebouwd voor jou... ...is al door gebouwd door Allah azzawajal... Daar kan dus niemand aan tippen. Niemand als dit al door een mens klaar wordt gemaakt. Datgene waar je nu aan vergaat, Waarvan je nu al denkt, wow, mashallah, dit kan niet. Wat is dit? Is dit nog wel de, de dunia? Wat ik allemaal heb gezien. Gekke dingen. Gekke dingen. We weten het allemaal. We hebben het allemaal wel gezien. De raarste, grootste flat screens. Weet ik veel. Ik kan het niet eens omschrijven. In de dunia al. Hoe wil jij een aageda omschrijven? Hoe wil jij datgene wat jij nu allemaal ziet, wat door een simpele mens, zelfs een zondaar of misschien zelfs een keuken, klaar is gemaakt, hoe wil je dat vergelijken met datgene wat Allah ez voor jou heeft klaargemaakt? Alleen dat al, alleen dat al maakt al duidelijk dat geen lezing, geen woorden, geen, geen, geen kennis het kan omschrijven. Wat voor jou en voor mij, inshaAllah in het paradijs, klaar is gemaakt. Het is klaar om gemaakt. Voor wie? Voor zijn profeten en de boodschappers, voor de Sahaba, voor de martelaren en de rechtgeleide dienaren. MashaAllah, wat een groep! Hoor oh, wat voor namen dit zijn! Profeten, metgezellen, Sahaba, metgezellen, boodschappers, Shuhada, martelaren. Zijn dat niet de VIP's, de echt de meest, de personen waarbij je uh, je naam zou tussen willen horen? Zijn dat niet degenen bij wie je zou willen zijn? Het is voor hun klaargemaakt dit. Het paradijs is voor hun klaargemaakt. Dus wees onder degene die van hun houdt. Wees onder degene die hun volgt. Wees onder degene die hun als voorbeelden neemt. Want wallahi, de voorbeelden die je nu hebt. En de voor, degene die je nu aan het volgen bent. Voor hun is dat andere onderwerp klaargemaakt. Wat ik eerder, waar ik het eerder met jullie over heb gehad. Allah heeft in het paradijs omschreven. Hij heeft ons het paradijs ontschreven op menselijk niveau zodat we een beetje kunnen begrijpen, begrijpen wat het paradijs inhoudt. Maar in werkelijkheid is het gewoon niet te omschrijven. De omschrijvingen die we hebben, de zaken die je nu een beetje gaat horen, het zijn maar kleine dingen om het een beetje op ons menselijk niveau, wat heel laag is, duidelijk te kunnen maken. Zodat wij toch een klein beetje een beeld kunnen krijgen, maar hoe het daadwerkelijk is, kunnen wij niet omvatten. Dus daarom is het ons niet uitgelegd hoe het daadwerkelijk is. Vandaar dat ik hier dan ook niet te lang bij stil zal staan om te proberen, om dit te proberen, dus te omschrijven. Want ik zal het alleen maar verpesten. Het paradijs, het paradijs geliefde broeders en zusters, zijn bouwstenen zijn van goud en van zilver. Zijn cement, zijn cement is van muskus. Zijn grent. ...bestaat uit parels en robijnen... ...zij grond uit safaraan... ...wie er zal verblijven zal zich verheugen... ...en droefheid zal voorgoed verlaten... Je ...nooit zul jij kwaad zijn, nooit zul jij boos zijn... ...nooit zul jij je... dat soort zaken kennen... ...de zalen of woningen en paleizen... Daar zullen rivieren onderstromen. Rivieren van melk en honing en wijn. Dit alles is niet te vergelijken met de, met de producten van de dunya. Die verderven of van kleur veranderen of van geur veranderen. La Wallah. Datgene wat Allah klaar heeft gemaakt met zijn eigen handen. Dat is van het allerbeste kwaliteit. In het paradijs zal een stem klinken. Dan wordt er geroepen. Je zult eeuwig leven. Je zult nooit sterven. Je zult hiervoor blijven en nooit vertrekken. Je zult voor altijd in goede gezondheid verkeren en nooit ziek zijn. Daar ken je geen ziekte. Daar, zelfs degenen die hier verlamd zijn, zullen daar gezond zijn. Degenen die hier te kort zijn, die zullen daar een natuurlijke of een, een lengte zijn. Degenen die een bepaalde ernstige ziekte zijn gestorven, geen ziekte, geen vermoeidheid, geen pijn, geen ellende. Al datgene wordt. ...word je van gevrijwaard en je zult eeuwig in goede gezondheid verkeren... ...zonder droefnis, zonder moeite alle slechte of mindere zaken. De vromen die zullen te midden zijn van schaduw en bronnen... ...en verkeren en fruit al gelang zij willen. Eet en drink met plezier als beloning voor je daden. muttaqina mimma yashtahoon. Koolu wa bima kuntum hun wordt puur drank te drinken gegeven van gezelf die nasmaak van muskens achterlaat. Laat degene die dit wensen hierom concurreren. Als je dit soort zaken allemaal wenst, concurreer dan op de weg van Allah met elkaar. Concurreer om het paradijs te binnen te treden. En concurreer niet om datgene waarmee wij nu concurreren. Het bouwen of het, of het halen van kleding of bepaalde andere Zaken. Je eet en drinkt uit goudservies, gouden schalen, kristallen euh, glazen, van zilver. Je kleding is van zijde en goud brokaat. Je armbanden van goud en parels. En noem maar op en noem maar op. Te veel om te omschrijven, ik doe het alleen maar te kort. Een man zal in het paradijs liggen, zonder van houding te veranderen. Er zal een vrouw op hem afkomen. Ze zal hem aantikken. Hij zal zich dan omdraaien. En hij zal zijn eigen gezicht in haar wang zien. Zo schoon. De kleinste parel op haar zal alles wat zich tussen het oosten en het westen bevindt, belichten. Zij zal hem begroeten. En zij zal hem dan ook vragen, wie ben jij? Of hij zal haar vragen, wie ben jij? En zij zal dan antwoorden, ik ben het extra. Ik ben het extra. Dit alles is maar iets extra. Het extraatje. Daar ben je gevrijwaard van alle viezigheid. Geliefde broeders en zusters. Geen snoot, geen spuug, geen overgevels, noem maar op. Zweet komt er alleen maar als muskus uit. Geen haat, geen jaloezie, geen afgunst, geen vijandelijkheid. Niks zal, daar is geen plaats voor al dit soort zaken die hier in de Dunja onder ons in overvloed te vinden zijn. Zelfs onder broeders, zelfs in, onder zusters, zelfs in de moskeeën. Dit soort zaken is het paradijs gevrijwaard van. Geen afgunst, geen jaloezie, geen vijandelijkheid, geen haat. Al dat soort zaken. Maar toch, ondanks dit alles wat je hebt gehoord, geliefde broeders en zusters, is er meer. Dan zul je wel denken, wat is er dan meer? Worden we gearresteerd? Maar toch is er meer. Je bent bij wie je in de buurt... Bij, je, toch is er meer. Weet je bij wie je in de buurt zit? ...omgevingen die je naast als buur hebt. Dat zijn mensen die waar je nu alleen maar over hoort of leest in boeken. Er zal dan allah azul je gevraagd worden. allah azul zal je dan vragen of zal de mensen van het paradijs de vraag stellen. Zullen jullie doen als jij aan Willen jullie nog meer? Waarna de bewoners van het paradijs antwoorden. Ja Allah, maar heeft u heeft onze gezichten dan niet verlicht... Heeft hij onze goede daden niet zwaarder laten wegen, zodat wij toch het paradijs hebben kunnen betreden? Heeft hij ons niet al toegelaten tot het paradijs en gered van de hel, wat de grootste beloning eigenlijk voor ons is? Dat was toch al meer als dat. Zijn er nog iets, is er nog iets mooier dan Dat kan niet. En dan zal, zullen gezichten, zullen gezichten stralen. Gezichten zullen op die dag verlicht zijn. En hoe? Ila rabbiha nadira. Naar hun Heer zullen zij kijken. Allah zal zich dan prijsgeven en zal dan... ...voor tevoorschijn komen. Dat is de grootste beloning die een persoon kan krijgen. De bewoners van het paradijs. Het paradijs op zich is al een grote beloning. Maar de grootste beloning is als jij en ik uiteindelijk... ...Allah is dat mogen aanschouwen. Dit is het paradijs, geliefde broeders en zusters. Wat de harten doet herleven. Wat ons doel of zou moeten zijn. Het hoogste doel. Zodat we niet tevreden blijf, blijven met de dunia. Dit... Paradijs. Daar moeten wij onze doel van maken, geliefde broeders en zusters. Zodat deze dunia niet ons doel blijft. Bij velen is de dunia ons doel. Bij velen is financiën het doel. Bij velen is een bepaalde baan het doel. Bij velen is een bepaalde partner het doel. Of kinderen, of iets dergelijks. Het doel zou het paradijs moeten zijn. En alles zal zich aanpassen aan, moeten aanpassen aan de weg die leidt naar het paradijs. Wil je je kans vergroten op dit paradijs, geliefde broeders en zusters, wil je je kans vergroten, dan moet je je verslaving en onderwerping aan deze dunia verkleinen. Wil je je kans vergroten, dan moet je je verslaving aan het dunia verkleinen. Weet, geliefde broeders en zusters, dat de enige weg die leidt naar dit paradijs waar we het even over hebben gehad... Dat dat de weg is van La ilaha illallah, Mohammed Allah. De weg die de Schepper van het paradijs voor ons heeft uitgesteld. Hij die het paradijs heeft geschapen, heeft jou ook gezegd: deze weg leidt er naartoe. Hoe stom kun je dan niet zijn om dan allerlei andere wegen te bewandelen, terwijl Hij die de alwetende is, het voor jou heeft geschapen en gezegd: alleen deze weg leidt er naartoe. En jij bent stom en dom en je zegt: nee, ik pak toch een andere weg. De weg van de da'wah, de weg van de moskeeën, de weg van de Koran en de Sunnah, de weg van het aanzetten tot het goede en het afsweren van de slechte, de weg van het goede gedrag, van de sadaqa, van de hijab, de khimar en de niqab, de weg van het opdoen van kennis, de weg van Salat al ah, ondanks, ook als er geen lezing is. Wallah, geliefde broeders en zusters, dit is de weg die leidt naar het paradijs en niet de weg die leidt naar waar vele onze, bro uh, onze broeders en zusters. En nu op dit moment in het bewandelen zijn. Stap daarvan af wanneer jij dus daadwerkelijk wilt, wilt naar dit paradijs. En verander van koers, verander van weg. En begeef je op de weg, zoals we hebben gezegd, de enige weg die daar naartoe leidt. Verdiep je in deze weg. Hoe ziet deze weg eruit die naar het paradijs leidt? Oprecht met je hart daadwerkelijk. Ik wil naar het paradijs, nu wil ik eens weten hoe die weg naar het paradijs is. Zodat je gaat snakken naar het paradijs. Het paradijs boven de dunia, ondanks de verleidingen en de beproevingen, zeker de komende tijd met alle terrasjes en alles, hoe warmer hoe korter. De, ondanks alle vijandelijkheden en de moeite die je op deze weg zult ondervinden, verkies het paradijs en weet dat het paradijs uiteindelijk het doel is. Zoals het verhaal van de zwarte slavin die epileptische aanvallen had. Dat was een vrouw, die kreeg altijd epileptische aanvallen en ze ging leren en ze ging rare dingen doen. De mensen schrokken zich altijd kapot van haar en ze, het was zelfs zo dat zelfs wanneer ze die aanvallen niet heeft, mensen een afkeer hebben van, haar, van haar hebben gekregen. Dat ze zo bang waren geworden. En zij het niet meer aankonden, ze zag dat ze uitgesloten werd. En zij uiteindelijk naar de profeet sallallahu alaihi wa ging. En ze vertelde hem ook, op boodschappen van Allah, ik krijg van die aanvallen waardoor, mens, waardoor ik gekke dingen ga doen en ik niet meer herinner wat ik allemaal doe. En mensen zelfs een afkeer van me hebben. Niemand wil met me omgaan. Iedereen keert zijn rug naar me toe. Ik kan het leven niet meer aan. Ik word uitgesloten. Oh, help. Hij zegt, luister. Zij vroeg hem trouwens om de dua voor, hem, voor haar te doen. Zij vroeg hem niet om hem te helpen direct. Want Allah is zelfs degene bij wie je moet zijn voor je hulp. Zij vroeg de profeet sallam, om haar voor haar dua te doen. Aangezien de, de dua van de profeten verhoord wordt. Hij zegt, luister, voordat ik Doha doe, geef je even twee keuzes. Ik ga het Doha voor je doen. En je wordt genezen. En je krijgt al datgene wat je van de Dunya krijgt, kun je krijgen. Dus je kunt in één keer weer geliefd worden. Mensen gaan van je houden. Je bent niet meer alleen. Al datgene wat jij nu mist, de Dunya, daar ga jij het aan krijgen. Dat is keuze één. Keuze twee... Je hebt gewoon geduld, je hebt sabber met jouw ziekte, wat jou is overkomen. En voor jou is het paradijs. Wallah, ze hoefde niet lang na te denken. Zij antwoorden direct, u hoeft geen dua te doen. Geef mij maar het paradijs als het maar eventjes sabber is in deze dunia. Met mijn ziekte of met mijn tegenslag of met, mijn, wat met deze ellende. Maar uiteindelijk het doel daarvan is het paradijs voor eeuwig. Niet ziek, niet zonder haat, zonder de jaloezie. Vriendschappelijk, geliefdevol, voor eeuwig. Dan wil ik het wel even die paar maanden of paar jaar volhouden. Ze zeg maar één ding. Eén ding wil ik wel, je ja, boodschappen van Allah. Ik heb stappen met die ziekte. En ik zal voor het paradijs gaan. Het enige waar ik u vraag om, om dua voor te doen. Is om het feit dat wanneer ik val, wanneer ik ga rollen, wanneer ik gekke dingen ga doen. Dat ik dan bedekt blijf. ...dat ik dan bedekt blijf. Kijk, o geliefde zusters, in deze tijd, een zwarte slavin die ziek is, die niet meer weet wat ze doet. Het enige waar ze zich zorgen om maakt, is dat ze bedekt blijft. Dat anderen niet van haar aura kunnen genieten. Dat anderen niet van haar lichaam kunnen genieten. Dat anderen niet datgene zien wat ze niet mogen zien. Terwijl zij op dat moment niks wordt aangerekend. Zij is op dat moment niet strafbaar. Je weet het moment dat jij dus niet meer weet wat jij doet. Wanneer jouw hersenen niet meer functioneren. Wanneer door een bepaalde ziekte of wat dan ook. Wordt jou niks aangerekend. Maar zelfs daar geliefde zuster. Zelfs daar maakt zij zich maar zorgen om één ding. Om haar lichaam. Om haar kuisheid te bewaren. Om haar eer te bewaren. O jij die in deze dunia zonder ziekte. Je lichaam te koop biedt. O jij die hier zonder ziekte. Door een, een glimlach of een knipoog of een telefoonnummer aan je lichaam. bent verkopen op straat. Het paradijs was haar doel. Daar heeft ze voor gekozen. En de enige dua was inderdaad om niet haar lichaam te mogen tonen. En dat heeft de profeet sallallahu Alaihi Wasallam ook gedaan. Of wees om zoals Sa'id ibn Hayf en zijn vader voor de slag van Badr. Hij en zijn vader, ze moesten naar de slag van Badr. strijden op de weg van Allah. Azzel. Op dat moment kregen ze eventjes... Een probleem. Want ze hadden vrouwen thuis. De moeder en zussen en allemaal. En dan moest één man moeten bijblijven. Of dat, wie dat is dat maakt er niet zoveel uit. Maar deze twee. Die gingen dus elkaar eigenlijk afvragen. Van, weet je wat blijf jij als ik ga wel. De anderen zeggen. Hé hey, mag Het is niet even zomaar wat. Weet wat daar te vinden is. Daar is namelijk het paradijs te vinden. Dat is de strijd op de weg van. Laila Wanneer ik daar kom te sterven. Dan weet ik direct. Zonder vragen van het graf, zonder vragen van het graf, direct. VIP, hoe? eerst first class, paradijs. Dus op dat moment hadden ze eigenlijk een probleempje. Wat hebben ze afgesproken? We gaan loten. We gaan loten met de vorm van een pijl, zo deden de Arabieren dat in die tijd. En telkens, toen ze gingen loten, kwam de pijl uit bij de zoon. Dus de zoon mocht eigenlijk gaan naar het, naar het slagveld. Waarna de vader uiteindelijk hem weer en zei... O zoon, je weet, ik ben je vader. Je weet, ik ben je vader. Laat mij dus gaan. Hij zei, Wallahi, o oh vader. Als het niet was dat het paradijs daar was, had ik u alles kunnen geven. Mijn lichaam, mijn leven, alles wil ik voor u opofferen. Maar hier gaat het om het paradijs. Dan ken ik niemand meer. Niemand. Dit zijn mensen die daadwerkelijk snakken naar het paradijs. Dit zijn mensen die daadwerkelijk leven voor het paradijs. Dit zijn mensen die het daadwerkelijk paradijs willen betreden. Zijn vader was in de slag van Ohud. Daarna ook behoorde hij ook tot de martelaren. En uiteindelijk heeft hij ook dat gekregen wat hij wenste. En zo zouden wij, geliefde broeders en zusters, ook met elke zaak van onze in onze leven om moeten gaan. Ga ik een huwelijk in? ...dan moet ik dus me afvragen... ...brengt dit huwelijk mij dichter bij het paradijs? Is mijn partner iemand die mij dichter bij het paradijs brengt? Ga ik een bepaalde studie verrichten? Zaken die belangrijk zijn in het leven? Brengt deze studie mij dichter bij het paradijs? Ga ik werken? Brengt dit werk mij dichter bij het paradijs? Zo zijn al de stappen die wij ondernemen... ...zouden wij stil moeten staan... ...of die ons dichter bij het paradijs zouden, zouden brengen. En ik sluit af met de hadith die een broeder dus ook eerder aangaf... Waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam een keer met de metgezellen zat en zei, Kulle ommati zeir khulun al-jannah, illa men ebba. Mijn hele gemeenschap, dus jullie, wij, mijn hele gemeenschap die gelooft in La ila Muhammad rasaullah, zal het paradijs betreden, zei de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam. Behalve illa men ebba, behalve zij die weigeren. Waarna de, de metgezellen gelijk zich gingen afvragen: Wie zou het ooit weigeren? Wie zou ooit de keus krijgen hier wil je paradijs verdienen? Nou, nah, dat komt mij niet zo uit. Kan niet. Wie zal het weigeren, al boodschappen van Allah? Hij zei: Degene die mij gehoorzaamt, zal het betreden. Die mij ongehoorzaamt, die heeft geweigerd. Wees daarom uw geliefde broeders en zusters die hem gehoorzamen, volgen. Hem als voorbeeld gaan nemen. En die op zijn weg zich inzetten. En die op de weg van het paradijs, die leidt naar het paradijs, actief gaan worden. In ieder geval te vinden zijn. In ieder geval met elke stap die zij in hun leven zetten. Met elke belangrijke beslissing. Of het dan met werken, huwelijk of school of andere zaken. Constant afvragen. Leidt het mij naar het paradijs. Vergelak, vergemakkelijk mijn weg naar het paradijs, want dan zul je behoren tot zij die inderdaad waar het paradijs zullen betreden en zul je niet behoren tot hij die geweigerd heeft. vraag Allah om ons allen te laten behoren tot de bewoners van het paradijs en ons bij elkaar doen komen, in Jannet al-Ferdaws al-A'la. Ik vraag Allah om mij te vergeven, al datgene wat ik fout heb gezegd is van mij en de al het goed is van Allah, subhanakkallah, muhammadiqa shalwallah, in de lente, O, الله خيرا